Demonseree met het NOS Journaal. In Midden- en West-Brabant is een verhoogde kans op bos- en natuurbranden. De veiligheidsregio heeft in verband daarmee code oranje afgekondigd tot op één na hoogste niveau. Volgens de brandweer is het bijzonder dat er al zo vroeg in het jaar bosbrandgevaar is. Omdat er de afgelopen weken weinig regen is gevallen zijn de natuurgebieden erg droog. De prijzen voor benzine zijn opnieuw gestegen. Een liter euro 95 ongelood kost nu aan de pomp 1,85 euro. Diesel blijft ongewijzigd op 1,51 euro. Terwijl LPG iets goedkoper is geworden. Een liter LPG kost nu bijna 91 cent. De benzineprijs is de afgelopen maanden alleen maar gestegen, Onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Eind februari kwam de adviesprijs van een liter euro 95 voor het eerst boven de 1,80 euro. D66 wil af van het gratis huwelijk. De wet erover uit 1879 is helemaal uit de tijd, zegt D66-kamerlid Berndsen. Zij benadrukt dat de gemeenschap niet moet opdraaien voor diensten waar individuen gebruik van maken. Volgens D66 wordt ongeveer een derde van de huwelijken nu gratis voltrokken. Als het gratis huwelijk verdwijnt, moet de gemeente wel een sociaal vangnet kunnen regelen voor mensen die het echt niet kunnen betalen, vindt Berndsen. Nederland houdt eind dit jaar een internationale nucleaire terreuroefening. Dat gebeurt in samenwerking met Interpol en het atoomagentschap IAEA. Minister Rosenthal heeft dat aangekondigd tijdens een nucleaire top in Zuid-Korea. De oefening wordt gehouden op het terrein van het Nederlands Forensisch Instituut. Er wordt onder meer een explosie bij de kernreactor in Petten gesimuleerd. De politie zet een hond in om crimineel geld op te sporen in treinen en op stations. De herdershond is speciaal getraind om bankbiljetten bij mensen op te sporen. De politie hoort op deze manier sneller en vaker drugsgeld te onderscheppen bij criminelen en geldcouriers die reizen met het openbaar vervoer. Dan het weer, zonnig met soms wat sluierbewolking. Temperatuur stijgt naar 12 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Morgen opnieuw vrij zonnig en dan wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een file bij Amsterdam op de A10. Op de Ring Noord tussen Werf en Westpoort twee kilometer richting de Nieuwe Meer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Zandvoort, Van Zandvoort op 106.9 C.F.F.M. Wat zou je doen Als ik hier opeens weer voor je stond Wat zou je doen Als ik viel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 It's away.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 You're gonna break up Then she says she wants to make up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 God. Maybe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 zo was is mijn achter de lucht. En ik er geen seconde naar terug Ik wil de eerste zijn aan wie jij elke morgen